De Mokker. Deel 25... Ja, die werkplaats op het KNSM-eiland, ja. Goed. Zie ik je morgenmiddag daar. Joe. Freddy heb met wat mate de ramen van de bokschool ingekegeld. Maar Aad heb geen tijd om te reageren, want die is te druk met een uh, drugstransport. En ondertussen heb Harry contact met een grote zakenman uit de steeds. Ik voel het aan mijn water, jongen. Er gaan grote dingen gebeuren op de wallen. Hoi. Hey. Aad, ben je er al achter wie die ruiten heeft ingegooid? 500 gulden per maand. Dat krijg ik van je. Op de eerste van de maand. Ik heb die ruiten er toch niet uitgeslagen? Jij staat 15 roeien in het krijt en je gaat gewoon rente betalen. Zoals iedereen. Vijf meier per maand? Het gewone tarief. Ja, je kan gaan hoor. Aad, ik uh, heb hier een klusje voor me zo. Volgens jou? mij heb jij niet goed geluisterd. Je hebt al een chauffeur. Ja. Dan heb je niet wat anders dan? Je bent te laat, jongen. En de vorige keer dat ik je heb geholpen, weet je dat nog? Dat valse geld, dat heb je ook mooi verkloot. Daar kon ik toch geen flikker aan doen, Aad? Iemand heeft de boel verhaaien toen. Ik heb niks aan mensen die er geen flikker aan kunnen doen. Ik wil mensen die dingen voor elkaar krijgen. Ik snap jou niet. Je loopt hier iedere dag om tien uur naar binnen. Een beetje trainen, een beetje hangen. Heb je niks te doen. Voor mensen die goed kijken, leg het geld op straat, hoor. Nog koffie, Suus? Oh, nee, dank u. Colaatje, wat anders? Nee, bedankt. Haar? Nee, ik, ik moet even pissen. Let wel op die telefoon, hè. Krijg je nou ook al last van het zwakke blaas? Ja, van jou, ja. Café Het Uitzicht, Susan speaking. Hi, Susan, this is Salvatore Buffoni. Hallo. I want to give you the estimated time of arrival of Mr. Albertini next week. Oké, okay, oké. Okay. So it's on Friday, the 24th. Friday 24th. And he'll be through customs around 10. Around ten. At at Schiphol, ten o'clock. That's right. Okay. Is Harry there? Uh, yes, he's here. Mr. Albertini wants to speak to him personally. Harry, the grote man wil met je praten. Hello. Is that you, Harry? Yes. It's uh, it's Harry. Harry, I is that you, uh, César? I just wanted to hear your voice, Harry. A voice says everything, don't you think? Yes, yes, uh, yeah. Uh, you uh, you sound great. You have a great uh, voice. You too, Harry, you too. Can you uh pass me on to the girl, please? Yeah, here she comes, eh? Uh, Susan speaking. What's the weather like in Amsterdam? Oh, uh, uh today it's sunny. A bit chilly, though. But sunny. <laughs> you know, you've got a nice voice, Susan. Thank you. I'll be looking forward to seeing you. <laughs> Me too. I'll see you next Friday. Amsterdam. Amsterdam, you go to Amsterdam? Okay. The Amsterdam Hilton, please. Okay, sure. Uh, this way, please. Is this a cab? Yes, taxi. Yes, yes, this is taxi. Follow me, please. Follow me. I'm off, kees. mafkees. Rot op. Uh, hoorde ik daar wat? Uh, als jij voor taxi wil spelen, moet je wel een vergunning hebben, ja? Oh ja. ja en wie moet ik daar voor omkopen? Jou ja, zeker. <laughs> hey, get in the car, please, sir. Hey, jongens, een snorder. <coughs> hey, hey, listen, I don't want any trouble here. Hey, hey don't worry. No, uh, we go now, yes? Hey, Ant. Hey, waar is die auto? Auto, Welke auto? Welke auto? Ja, welke auto? Ja. Geintje! Aard! Jezus, wat er nooit gelokt in Rotterdam of zo? Tyfus. Onder het zeil. Ik had je toch gezegd dat hij die wat ouder uitpot ziet? ben ik mee bezig. Zal ik die jongens van de knokpoel bij elkaar halen vanavond? Hoezo? Laat je Freddy ermee wegkomen dat hij bij jou eruit heb ingegooid. Voor het moment, ja. Wat? Die kleine pruis, die zit erop te wachten dat we reageren. Dat wil hij. En voor je het weet staan we allemaal in de krant. En die pandjes? Alles op zijn tijd rooien. Stenen lopen niet weg. En bovendien, jij hebt wel wat anders te doen. Oh? Vandaag moet hij klaar zijn. Morgen komt de chauffeur langs. Wie? Dat merk je morgen wel. Uh, uh, het ware politiewerk. Waar ik altijd van droog. Klaar. We kunnen naar buiten. <coughs> hm. Nog niet dus. Ik heb aangifte gedaan. Maar die Peter van stralen loopt nog gewoon rond. Vervolging is niet onze beslissing, maar van de officier. Weet u toevallig iets van de ingegooide ruiten bij de boksschool? Ach, wat een gelul. Zeg, u bent hier in het politiebureau, meneer. Hoe weet die officier wat er is gebeurd? Door ons proces verbaal. Hoe krijgt hij dat dan? Wij sturen dat door. Toch, Cor? Ja. En wanneer heeft hij dat dan gedaan? Meestal gebeurt dat meteen dezelfde dag. Of de dag daarop. Meestal. Luister eens, Freddy. Je kan wel zeggen dat die rode Peter jou in elkaar heeft geslagen. Maar kan je dat ook bewijzen? Er waren getuigen. Ja, die wel hebben gezien dat die rode Peter erbij was, ja. Maar heeft hij jou ook geslagen? Jezus. Heeft iemand gezien dat hij jou hebt geslagen? Wat zeg ik? Dat hij jouw knie kapot hebt geslagen. Ze hebben dit is toch totaal van de gekken. Nou, dan kan jij wel zeggen dat hij de leider was. Maar hoe de... weet jij dat? He? Had hij een aanvoerdersband of zo? God! Laat ook maar! Klote fascisten. Zeg, Cor. Jij hebt dat verbaal toch wel doorgestuurd? Je kan ze niet vertrouwen. Never nooit niet. De politie is de gewapende arm van het grootkapitaal. Ja, weet je, ik zou je zeggen, die hele aangifte. Ready, doe even Wat? Kijk jij even. Hé, hier staat een vrouwtje. <laughs> Met een pannetje onder haar arm. Een pannetje? Ja. Oh shit. Wat? Wat? Uh, <laughs> Mijn moeder. Mijn <laughs> <M 'n> moeder. <laughs> Je moet hier niet komen. Hoe gaat het, jongen? Ik heb wat meegenomen. Hardballen. Nee, soep. Het is slink hier. Ga je nog wel naar school? Tjim. Niet dus. Ja, wat voor zin heb het? Waar slaap je eigenlijk? Boven? We maar, weet je? Het is een grote... Het is een grote zooi. Ik heb aangifte gedaan tegen Rode Peter, die, die, die gast die mijn benen... Het ja, is niet dat ik het niet met je eens ben, jongen. Begrijp me niet verkeerd. Maar wat jij hier doet maakt me bang. Bang? Maar je moet opstaan tegen de macht die je onderdrukt. Dat is logisch. Dat is historisch onvermijdelijk. Dat bedoel ik. Dat klinkt niet goed. Maar je kan beter gaan. Hé, hey, jongen. Uh... Ja, dank voor de soep. Zo, mooi toestelletje. Mustang. Spanwijte van de meter, topsnelheid boven de 50 mijl. Het zal een plezierig gekost hebben. En hop. Kijk nou. Die komt voor mij. Die heeft wat problemen met zijn vrouw. hè. Dan komt hij vaker even over zagen. Zo hard. Kom je eindelijk eens kijken? Ben jij nou ook al het verkeer in de lucht aan het regelen? Dat doe jij niet goed, hoor. Hé, hé, hé, kijk, hé, hey, hey, kijk uit, uh, Harry, Harry, Harry, geef terug. Hey. Harry. Hey, dus. hey. Harry, hey, jongen, kom op. Hey, af. Hey, kom op, man, geef terug dat ding. je hey, oh. hey, trek dan op, trek dan op. Hier, heb je je gratis terug? Waar is de aangifte van Freddy gebleven? Ach, dat is een zaak van het openbaar ministerie. Iedere week kom jij bij mij een sigaar halen. Hé, hey, haar. Iedere week. En nou maak jij een aangifte weg. Ach, dat is niet waar. Jij moet niet liegen tegen mij. Jij hebt die aangifte door de wc gespoeld. En jij doet niks gratis. Jij bent een hoer die van twee balletjes eet... En een roer die dat doet, die laat het in de gracht. Ruimen jullie hier wel eens op? Ja, als de oorlogshandelingen dat toelaten. Hoe is het bij jullie? Ze zijn nog bezig het winkeltje te verbouwen. <laughs> een meerjarenplan. Ja, dat ben ik wel bang voor. En jullie? Ja, die uh, knotploeg haalt zich rustig. Sinds we ons georganiseerd hebben, durven ze niet meer... Hoe weet jij dat nou? Dat kan ik ruiken. Ze missen je. Ja. Niet alleen je moeder. Jullie lijken op elkaar. Dat heeft John toch? Harry is hard van jou, weet je waarom? Omdat hij wat van je verwacht. Jij noemt hem Harry. Ja, maar zo, zo heet hij toch? Dan kijk jij maar uit. Hoezo? Hoezo? Voor het geval dat je dat vergeten mocht zijn, hij zit in de seks. Ja. In zijn ogen heeft iedere vrouw een gat. Een gat waar je geld mee kan vangen door het achter een raam te zetten. Denk nou, aan echt dat die man. Maar... Doe niet zo gek, Freddy. Die man is ziek. Hij uh, take je to de lekkerste hoer in Amsterdam, hè? Eh? Wat? Wat is zeggen? Je uh, wordt blond, je wordt bruin. Hey, you're just driving around in circles. I've seen this place before. man, Black girls? Black? Are you out of your mind? Look, it's uh, the Red Light District. It's it's, it's right here. It's uh, 50 guilders, please. What? What? 50 guilders for such a short ride? Uh, a deal is a deal. eh? he's an asshole. Hey! Hey! It's 50. Fuck off. What say you? You know what this is? Hey! Fuck it. Has he got any money on him? Ah! ah. Eindelijk, Harry. Hé, hey, Lottie. Jij wil van mij toch geen stoepboer maken? Maar, maar waarom zit jij niet binnen? Waar is die lul van een Robby? Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik kijk wel even. Hij heeft de tint op slot gegooid. Robby! Rob, kom als de zout er hier! ...vuile klederlijer. Gods gloeiende God, gloeiende God, gloeiende, gloeiende God, verdomme. U hoorde onder andere...